11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Het diepgewortelde conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek... zo meteen in de gids.fm. Nu het NMS-journaal met Jan van der Putten.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 De Duitse Bondsdag heeft Angela Merkel voor de derde keer gekozen tot bondskanselier. Ze kreeg 462 van de 621 stemmen. 150 afgevaardigden hebben tegen Merkel gestemd. En daaronder waren vermoedelijk ook 42 leden van coalitiepartner SPD. Deze Duitse verslaggever was erbij. Herr Präsident, ik neem die wahl aan en bedanke mich voor het vertrouwen, sagte Merkel nach ihrer wahl. Het is Merkels dritte wahl zur Kanzlerin en het zweite mal dat ze aan de spitze einer großen coalitie antritt. Aanschließend fährt Merkel het Schloss Bellevue. Dort wordt ze van Bundespräsident Gauck ernannt en bekomt ihre ernenningsurkunde. Vanmiddag wordt de ministersploeg geïnstalleerd. Afgelopen zaterdag kreeg de grote coalitie van CDU, CSU en SPD het groene licht van de leden van de Sociaaldemocratische SPD. Een van de belangrijke redenen voor de SPD om deel te nemen aan de regering is de invoering van het minimumloon in Duitsland. Iedere zes minuten komt er bij de politie een melding binnen van huiselijk geweld. Vorig jaar ging het in totaal om 95.000 meldingen. Daarbij was vooral sprake van geweld gericht op de partner of de ex-partner. Volgens de politie is er nog veel sprake van huiselijk geweld. Naar schatting wordt slechts 20% van de gevallen bij de politie gemeld. Als mogelijke oorzaak noemt de politie de economische crisis. Een uh, crisis geeft natuurlijk stress in huishoudens. Eh, als je als je, als je huis niet meer kunt betalen, als je geen werk hebt... Eh, dan levert dat heel veel stress op waar mensen ook zeg maar, agressie van kunnen ontwikkelen... en dat ook op elkaar gaan eh, ja, uitwoeden, zal ik graag maar zeggen. De koopkracht stijgt volgend jaar met 1 procent. Dat verwacht het Centraal Planbureau in de decemberraming. De Nederlandse economie groeit met een half procent... en dat is vooral te danken aan de toenemende export en stijgende investeringen. Op de arbeidsmarkt is nog geen groei te zien. Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar oploopt tot 7,5%. Dan het weer nog: bewolkt en vooral in het noordwesten wat regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Jolanda van der Velde met de opstoppingen. Opstoppingen onder meer op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Na een aanrijding met drie auto's op de A13, Rotterdam richting Den Haag... tussen knopen Kleinpolderplein en Delft 8 kilometer... zijn drie rij dichter blijft er maar eentje open. A16, Breda, Rotterdam bij knopen Klaverpolder 3... en op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum ook 3 kilometer. Moeten we echt zwaar extra beboet worden voor een glaasje met oude nieuw? Hoort u straks alles over.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 Want elk kind dat sterft, is er één te veel. Mijn naam is Ranomi Kromovic-Joyo. Ik ga voor nul. Doe mee en ga ook voor 0. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. There's no shirt like no shirt onder je overhemd. Nu drie. Plus één gratis op no shirt.nl.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 Vanavond in Altijd Wat, de toekomst van de jeugdzorg. Steeds meer bevoegdheden gaan naar de gemeente en zo ook de jeugdzorg. Maar kunnen gemeenten dit wel aan? Veel insiders zijn bang dat door deze drastische veranderingen straks de kinderen in de knel komen. Kijken dus, Altijd Wat om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Sluit jij je zorgverzekering af op independer.nl? Dan heb je recht op onze zorgservice. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurder. Goedemorgen. Het begon met roofbendes die uit waren op waardevolle grondstoffen... maar het is uitgegroeid tot een verschrikkelijke burgeroorlog... ook tussen groepen islamieten en christenen. Een oorlog waarbij dagelijks honderden doden vallen. Waarom loopt het zo uit de hand in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Karline Kleijer van Artsen zonder grenzen is er net een maand geweest. Ik praat zo met haar. 66.000 mensen waaronder kinderen, zitten in de crisisopvang. En dat aantal neemt nog steeds schrikbarend toe. Hoe komt dat? En waar moeten die gezinnen naartoe? Zo een noodkreet van de voorzitter van de federatie opvang, Jan Laurier. En wie krijgt de gouden lookie? Weet marketingdeskundige Charles Bormans meer dan wij? Voor de voorverkiezing hoeft u maar weinig te doen. Surf naar gids.fm. Als je tijdens het feest van Oud en Nieuw rotzooi trapt... dan moet je rekening houden met een fikse straf. De boetes in de Oudejaarsnacht worden namelijk verhoogd met 75 En als je dan ook nog ambulancepersoneel, brandweer en politie verhindert... om een werk te doen, dan komt er nog meer bovenop. Reizen die boetes met Oud en Nieuw niet een beetje de pan uit? Want bij Oud en Nieuw horen toch geen boetes? Waar of niet Waar. Waar. Aan de telefoon, Fred Westerbeke, coördinerend hoofdofficier... van het Openbaar Ministerie tijdens de jaarwisseling. Dus er horen geen boetes bij, meneer Westerbeke. En toch worden ze verhoogd. Waarom dan? Ja, ze horen er niet bij omdat uh, het Openbaar Ministerie... natuurlijk ook niks liever wil dan dat het een, een, een, een mooi feest is... waarbij iedereen zich goed gedraagt. Uh, en als iedereen dat doet, dan komen er ook geen boetes. Nee, zo simpel is het eigenlijk, hè? Maar helaas is de werkelijkheid vaak heel anders. Stel, het is één uur s'nachts. Ik ben 17, heb te veel gedronken... Lopen op straat, scheld ambulancepersoneel uit... terwijl ze hun werk proberen te doen. Wat staat me dan te wachten? Ja, dan staat je te wachten dat je wordt aangehouden... dat je naar het politiebureau wordt gebracht. En uh, dat je daarna... Uh, uh, de casus met, uh, met het Openbaar Ministerie wordt besproken. Hè. En Dan moet je toch rekenen, als, uh, ook als minderjarige... op een boete van enkele honderd euro's. En waarom is dat nodig om die boetes met oudjaar flink op te schroeven? Met 75 procent, nota bene? Ja, kijk, oud en nieuw is wel is eerder gezegd... het moet vooral een feest zijn, maar het is, wel een, het is inmiddels wel... Een, een evenement waar jaarlijks de grootste politieinzet uh, noodzakelijk is... om alles in goede banen te leiden. En we willen op deze manier ook een signaal afgeven aan, aan iedereen. Uh, en eigenlijk hopen we, hopen we daarmee dat we iedereen motiveren... om zich gewoon netjes te blijven gedragen en er een mooi feest van te maken. Maar is oud het dan totaal anders dan met... als je dat vergelijkt met een normale uitgangsavond bijvoorbeeld? Ja, toch wel natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk toch een feest waarbij veel meer mensen op straat zijn... waar uh, over het algemeen ook toch meer uh, gedronken wordt... Uh, en het is een feest wat, wat ongelooflijk veel, uh, veel vraagt van onze brandwielieden, onze, onze, onze ambulancepersoneel en van de politie. En daar, daar, willen wij, daar willen wij achter gaan staan, daarmee. Als iemand dronken over straat loopt, maar geen overlast veroorzaakt, kan hij of zij dan toch een boete krijgen? Ja, dat kan natuurlijk wel. Alhoewel ik niet verwacht dat met Oudjaarsnacht nou, de aandacht vooral daarop zal zijn gericht. Die zal vooral zijn gericht op mensen die zich misdragen, waar we last van hebben... Die, die geweld plegen of, of die onverantwoord met vuurwerk omgaan. De eerste prioriteit zal niet liggen bij uitsluitend mensen die, die een slokje te veel op hebben. Onverantwoord met vuurwerk opgaan, hoe hoog is de boete die daarop staat? Ja, dat hangt er ontzettend vanaf. Dat vind ik heel, heel ingewikkeld. Want dat hangt, hangt, nogmaals, dat hangt af van wat je doet. Maar als jij vuurpijlen af, afschiet op mensen uh, en die je daarmee het risico uh, dat je daarmee het risico aangaat dat daar letsel door ontstaat. Dan kan je erop uh, op rekenen dat je in ieder geval voorlopig even vast blijft zitten. Je blijft zelfs vastzitten. Maar op het moment dat ik nou op ambulancepersoneel vuurpijlen afschiet, wat dan? Ja, dan geldt precies hetzelfde. Dan, uh, word je maar komt er de dan iets politie... bovenop of niet? En dan, en dan is het sowieso zo dat, dat wij in die gevallen ook nog eens rekening houden met een, met een 200% extra aan, aan straffen. Omdat we vinden dat onze, onze overheids, overheidsdienaren, die ja, er die, die, die, die nacht toch echt voor de mensen zijn, dat we die goed moeten beschermen. 200% erbovenop. De, de kranten schrijven over 350 euro aan boete. Hoe komen ze aan dat bedrag dan? Nou kijk, de, de 350 euro, volgens mij heeft er in de krant onder andere een voorbeeld gestaan van belediging. En, en, en voor een belediging van ambulancepersoneel... als je, als je meerderjarig bent, moet je, moet je rekenen op 700 euro. En bij minderjarig is dat meestal ongeveer de helft. Maar misschien dat daar het bedrag vandaan komt. Ik heb niet alle kranten daarop kunnen nalezen. En alle pakketten beschikken dit jaar over een ZSM-eenheid. Waar staat dat voor, ZSM? Ja, het is een eenheid die, die zeven dagen in de week, 14 uur per dag werkt. Dat, dat doen wij inmiddels het hele jaar door. En het is een eenheid die eigenlijk alle zaken... die zich, die zich voor hebben gedaan in die, in die daaraan voorafgaande nacht... Meteen, ...meteen behandeld. En de, de S die staat dan ook voor uh, dat we ja, de zaken snel... ...maar ook selectief en, en slachtoffergericht willen afdoen. Uh, en dat betekent in, in feite dat we een enorme versnelling hebben aangebracht... ...in de afdoening van strafzaken als Overbaar Ministerie. Zo snel mogelijk eigenlijk? Ja, niet alleen snel, want je moet soms ook wel de tijd nemen. Er zijn zaken die, die zich daar niet voor lenen. Die moet je, moet je nog eens verder goed onderzoeken. Maar er zijn ook heel veel zaken die we, waar we wel vlot een beslissing in kunnen nemen. Vanaf middernacht... Bij Oude Nieuw mogen jongeren onder de 18 geen druppel alcohol meer drinken, want dan gaat die nieuwe wet in werking. Nou hoorden we gisteren al diverse burgemeesters zeggen dat ze niet van plan zijn om daar extra op te controleren. Wat vindt u daarvan als coördinerend hoofdofficier? Ja, laat ik in ieder geval een antwoord geven als, als hoofdofficier. Ik vind dat als er een, een, een wet wordt aangenomen die niet zonder, zonder reden is aangenomen, dat, dat we met z'n allen de plicht hebben om die ook te handhaven. Dat geldt ook voor de gemeente, wat mij betreft. En uh, ik denk dus in de algemene zin dat het, uh, dat het een verkeerd signaal zou zijn. Dat was het antwoord van de hoofdofficier, nu het antwoord van Fred, uh, Fred Westerbeke. Ja, en, en, en, en als, als vader van zelf, ook kinderen in die leeftijd, vind ik dat ook een hele goede zaak. Ik denk dat het goed is dat, dat kinderen in die leeftijd nog, nog niet drinken en daar toch, nog even, toch echt nog even mee wachten. Volgens mij heeft ieder onder, heel veel onderzoek al aangetoond dat, dat drinken op jongere leeftijd niet goed is. En zijn het dan juist deze jongeren die vaak onrust veroorzaken? Nou, niet alleen. Maar ook, ook in deze groep is dat aan de orde. Maar dat is niet de, de, de primaire reden waarom volgens mij deze nieuwe wetgeving is gekomen. Die is er puur gekomen, toch vooral vanuit, vanuit de gezondheidskant. Veel dank Fred Westerbeker, coördinerend hoofdofficier van het OM tijdens de jaarwisseling. De Komt er een nieuw museum over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland? Provinciale Staten willen wel, maar andere oorlogsmusea in die provincie hebben hun twijfels. Nou heeft Nijmegen al een locatie in gedachten: de Waasimfabriek, een voormalige spinnerij vlakbij de gloednieuwe brug de oversteek. Daar staken de geallieerden destijds de Waal over. Morgen besluit de gemeenteraad over de verkoop van de fabriek voor het symbolische bedrag van 1 euro. Alleen die fabriek wordt al jaren gebruikt door kunstenaars en andere creatievelingen. Verslaggever Robert-Jan Boy staat er ongeveer op de stoep. Zijde spinnen we nauwgezet en precies in weinige minuten tijd... ontspant ons spinsel van de spindoppen... over ruim voldoende jouw werkelijkheid... getwijnde draad uit naaldbomen hout... als ademloos wonder, als rachfijn zijde. Hallo? Hallo? Ik was juist even verwikkeld in een poëtische uitbarsting... Heel goed. Ik zie het staan hier op de zijkant van een heel oud fabrieksgebouw. Ja, klopt. Aan de kant van de Waal, vlakbij die Spik nieuwe brug, de ja. Oversteek. Klopt, En ja. op dit moment komt u met een grote vrachtwagen een ander oud fabrieksgebouw uitrijden. Ja, klopt. Uh, ingang Noord 1 staat er ja, op de, de zijkant. De Vazen. De Vazen? Ja. Het moet een spinnerij zijn vroeger geweest. Uh, vroeger, ja, ja, ja. Klopt, is er geweest, ja. En daarna was de vliegasfabriek. Ja. Dus de verwerking van, het, uh, van de vliegas van de van de elektriciteitscentrale. Ja. En nu is het een uh, culturele, een cultuurspinnerij. Dus uh, allerlei culturele ondernemers en uh, een verzamelgebouw. Wat is uw hoedanigheid verder? Ik heb hier uh, geluid voorzien voor een feest wat hier geweest is. In, oh. de, er zit een evenementenhal bij ja. en daar hebben wij het geluid verzorgd. En heeft u gehoord van het oorlogsmuseum? Ja. Dat is discussie hier, hè? Ja. Vertel, ik zie de wenkbrauw een beetje omhoog gaan. Nou ja, dit is uh, op zich een prachtig idee, maar er zijn hier een aantal mensen al heel lang en heel actief in het pand om hier iets moois van te maken. En op het moment dat, dat dan uh, daar een streep doorheen komt door uh, politieke keuzes, dan is dat uh, heel pijnlijk, denk ik. Gaat er een streep doorheen dan? Dat weet ik niet, dat is nog niet zeker toch? Nee. Ja, ik weet niet precies exact de exacte stand van nee. zaken, maar. Uh... Nou, ik ga even binnenkijken in ieder geval. Succes, uh, veel plezier! Die kant op en dan uh... komt het helemaal goed. <laughs> zit... oh. Wat een ruimte! We hebben een drie van, even twee, drie, drie Ah? Loopt er maar neer. Het is een soort gewelf hier. Met lange, donkere gordijnen. Ik zoek de kunstenaars. Die uh, zitten hier allemaal verderop. Oh, misschien bent u er ook eentje. Wij hebben hier afgelopen weekend een feest gegeven. Ah, dat hoorde ik het, al, ja. Uh, ja, er gebeurt hier van alles. Feesten, kunst. Ik geloof dat ze nou in de werkplaats bezig zijn. Allerlei uh, containers hier rechts. Opslag van festival Opslag. Uro. Oh. Uh. hier allemaal poppen. verklede poppen. Ja, met mijnwerkerslampen, circus uh, circus een circuswinkel. Circus ja. Oh, dat is hier. Ja, circus Space. Ja. Even kijken. Pruiken, gordijnen, kussens. En wat gebeurt hier, zeg? Dat is de zeefdrukkerij. Zeefdrukkerij, allemaal ja. kunstzinnig. Ja, het is allemaal, allemaal kunstzinnig. Beeldhouden. Ja. Bezig met de zeven van het drukken schoonmaken. Kijk even daar. Ja. Ik zie daar wat uh, heen en weer bewegen. Heel veel plezier, succes. Meneer met een koptelefoon aan en is hier wat aan het bespuiten. Een glaswater zo. Hallo. Hoi. Kunt u me horen? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ik kom zo even binnenwippen. Oké. Okay. Zeefdrukkerij en zo zie ik hier. Hè? Klopt, klopt. Hoe groot is hier nou de onrust? De onrust, of Vanwege ja. het oorlogsmuseum? Ja, nee, dat is, uh, vinden wij best vervelend allemaal aan deze uh, toestand. Vertel. Nou ja, goed. Uh, wij hopen dat we hier nog even een tijdje kunnen zitten. Ja. Want, uh, ja, wij vinden gewoon belangrijk dat, uh, dat deze plek gewoon een uh, culturele broedplaats nou, is. Want hier zit je gratis of zo? Zit dat precies? Nee, zeker niet gratis. Nee, we betalen gewoon huur hoor. Ja? ja. Ga rustig verder. Ja, dat zal ik doen. Hier allemaal houten bordjes, workshops en projecten op locatie. Crea Space zelfstandige experimenten. Wordt gewezen. Ja, hier allemaal. Uh, dit is een ander project. Met wie hebben wij het genoeg overigens? Met Patrick Feijen. Wat doet Patrick Feijen hier? Ik ben script een scriptschrijver, drama een dramaschrijver, en docent erin. En nadenkend ook over het Oorlogsmuseum? Ik denk hard na over het Vrijheidsmuseum. Wat is nou precies de crux? Want jullie zijn niet tegen het museum, begrijp ik. Nee, wij zijn niet tegen het museum. Maar wat wel dan? Waar wij, uh, waar wij tegen zijn, is de manier waarop het gespeeld wordt, de discussie. Er wordt indruk gewekt dat er een dialoog is, dat, dat je om de tafel kunt zitten en een gesprek kunt voeren met de toekomstplannen en eigenlijk is het allemaal al een beetje voorgebakken vooraf. Is er een alternatief voor de kunstenaars? Jawel, maar alleen er wordt niet zo naar geluisterd. Er wordt nu wel gezegd op dit moment heel erg van stuur ze allemaal naar de Honig. En heel eerlijk gezegd vinden we het helemaal niet zo erg om naar de Honig te gaan. De Honig is allemaal een grote fabriek een hier in de buurt. Fabriek daar ja, die staat nu leeg. Ja. En die staat op de nominatie gesloopt te worden voor ja. een nieuwe woonwijk hier. Ja. En, maar dat is maar een tijdelijke plek. Een samenwerking is die mogelijk met het Oorlogsmuseum? Absoluut, ja. Ja, geef een tafel. U, kan, kan niet alles tegelijk hierin eigenlijk? Uh, nee, dan moeten we wel even goed om de tafel gaan zitten. Maar wij zijn absoluut degene die zegt van uh, geef een tafel en twee stoelen en wij gaan er omheen zitten. Hoe gaat het nou verder? Ja, dat is even Want, afwachten. Uh, ja. Woensdag is er de gemeenteraad en dan uh, gaat er beslist worden of die uh, 1 euro deal doorgaat. Ja. Er is niet veel geld, 200.000 euro heb ik begrepen van de provincie, om een nieuw onderzoek ja. te doen. Ja. Daar ja. zijn we heel blij mee. Het blijft afwachten hier. Het blijft zeker afwachten hier. Maar je kunt wel mooie teksten maken, neem ik aan. Ik kan hier hele mooie hier teksten op, maken. Hier op dit, uh, deze materie. Op deze hele plek, ja absoluut. Zijde spinnen we. Zijde spinnen gezet ja. en precies. Ja. Omspant ons pinsel. God, ik ken hem zelf niet meer. Schandalig. Oh. Hij is van iemand anders waarschijnlijk. Nee, hij is van mij. Schandalig. Oh. Ja. Hij is van jou? Ja, hij is echt van mij. Ja, ik heb samen met een beeldende kunstenares daarachter... hebben we, hebben we dat afgelopen zomer op de muur geplakt. Ons ja. laten inspireren door de hele geschiedenis hier. Ja. Van de fabriek. Getwijnde draad uit naaldbomen zelfs als... Als... Ja. Ja. Ach, fijn zijde. Ergens eindigt hij. Als wonder van zeiden. Ja, geweldig. Niks meer aan toevoegen. Dat was echt heel mooi. Robert-Jan Boye kunst in de Vazimfabriek in Nijmegen. Morgen wordt het straks wel... Misschien wordt het uh, straks wel een oorlogsmuseum. Want morgen beslist de gemeenteraad over de verkoop. En de kunstenaars hopen intussen dat het referendum... een referendum dat zij willen gaan invoeren... het tij kanteren. Fleddy, ik herhaal, Eddie Floyd. Knock on wood. In 1966, knock on wood op het Stax-label. En Stacks was gespecialiseerd in Southern Soul en Memphis Soul. Dat soort dingen, maar ook gospel, jazz en blues. De FN. Today I want to speak directly to you. The people of the Central African Republic. I know that in your lives you faced great hardship. But I also know that you've lived together in peace. Christian and Muslim. President Obama, met een oproep tot vrede aan de bevolking van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er is al een tijd een burgeroorlog aan de gang. En langzamerhand komt de wereld erachter dat hij daar gevoerd wordt. Frankrijk stuurde onlangs duizend militairen naar het gebied om de lieve vrede te herstellen. Maar de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is nog altijd buitengewoon zorgelijk, En dat bespreek ik met Caroline Kleijer. Zij is coördinator noodhulp van de Artsen zonder Grenzen. Dag mevrouw Kleijer. Goedemorgen. U bent net terug uit die Centraal-Afrikaanse Republiek. U bent daar vier weken geweest. Hoe was het daar? Nou, de situatie is inderdaad heel erg zorgelijk. He, Centraal afrika is een land met 4 miljoen mensen. Daarvan leven er 400.000 op dit moment in het bos, in, in de velden. He, ze durven niet meer in hun eigen dorpen te blijven. Ze zijn gevlucht het geweld. Ja, mensen zijn bang om afgeslacht te worden. Ik denk dat dat de beste benaming is. Want dat gebeurt daar ook, afslachten. Ja, ja. En voornamelijk als, wij noemen het nu religieus geweld. Het is een land waar dat nooit een, een item was. Dat was nooit een issue. En nu zijn moslims bang om door christenen gedood te worden. En christenen zijn bang om door moslims gedood te door worden. door wie worden ze dan opgehitst? Het is niet zozeer een zaak van ophitsing. Er is daar in maart een staatsgreep geweest... door een rebellengroep uit het noordoosten van het land... met huurlingen uit Tjaat en Sudan. Die hebben als één gemeenschappelijke kenmerk dat het allemaal moslims zijn. Die hebben de hoofdstad veroverd. En daardoor is het element religie een rol gaan spelen in dit land. U noemt het rebellen, maar er zijn meer boevengroepen daar, hè? Um, nou, dit zijn de rebellen die in maart de macht te grepen hebben. Dus op dit moment is uh, deze rebellengroep aan de macht in CAR. In het Centra-Afrika-republiek. Uh, maar het is wel een land wat eigenlijk sinds hun onafhankelijkheid... alle machtswisselingen zijn via staatsgrepen gegaan. Dus ook de voormalige president heeft, is ooit aan de macht gekomen door een staatsgreep. De VN waarschuwde eind vorige maand voor een genocide. Zijn daar voortekeningen van te bespeuren? Um, ja, genocide is een hele grote politieke term. Maar wat voor ons vooral belangrijk is, dat inderdaad, de situatie heel slecht is. En dat wij mensen in onze ziekenhuizen zien met machettewonden, dat wij lijken hebben gezien. We hebben mensen zien die werden geëxecuteerd. Dus wij zeggen inderdaad van jongens, hier is geweld gaande. En als er niks gebeurt, dan gaat dat, gaat dat uit, uit de bocht vliegen. En ze doen het allebei, zowel de moslimgroeperingen als de ja, christengroeperingen. Ja. Ja. Bent u zelf bang geweest? Nee, maar ik doe dit werk al vrij lang. Ik weet zeker wel dat ik collega's heb gehad... tijdens alle gevechten rond 5 december... die wel heel erg bang waren. We hebben ook in een ziekenhuis gewerkt... Waar, he, na de gevecht om de gevonden op te vangen... waar we uiteindelijk onze mensen hebben moeten terugtrekken... omdat wij niet de garantie meer konden geven... dat die nacht uh, veilig zou verlopen. En in een van de ziekenhuizen waar we aankwamen om te werken... daar lagen twaalf dode mensen. En dat waren patiënten die door een van de gewapende groepen... in hun bed waren vermoord. Maar zegt u nu, als je dit werk maar lang genoeg doet... dan ben je niet bang meer, dan heb je geen angst meer? Um, je weet het wat beter in te schatten. Wat wij op dit moment ook zeggen, bijvoorbeeld over de Verenigde Naties... van jongens, jullie moeten opschalen, er moet meer gebeuren in Centraal afrika En veiligheid kan niet als excuus gebruikt worden. Het is een lastig land, je moet je veiligheidsmaatregelen nemen... maar het is zeker werkbaar. Dus ze kunnen er echt wel naartoe, de hulpverleners? Ja, wij hebben op dit moment 200 internationale personeelsleden rondlopen in CAR. En hoewel hè, wij daar wel heel heel veel regels hebben. Kunnen wij daar gewoon rondrijden, we kunnen daar gewoon rondlopen. Wij werken in het ziekenhuis en af en toe dan moet je je even terugtrekken, maar wij kunnen daar zeker een verschil maken voor mensen. Nou, dan zegt u af en toe moet je even terugtrekken, maar dat, dat betekent dan toch dat de hulpverleners op zo'n moment in gevaar kunnen zijn. Ja, dit werk is niet zonder risico en dat is ook eigenlijk onze boodschap. He, er moeten meer organisaties heen. De Verenigde Naties moet meer expert, mensen met ervaring, die weten hoe ze in dit soort extreme situaties he, hun activiteiten doen. Want op dit moment gebeurt er niet genoeg. Want extreem propaganda... is het overal? Of zijn er ook gebieden... waar het tamelijk rustig is? Het is een groot land natuurlijk. Um, er zijn gebieden waar het rustiger is. Maar diezelfde gebieden staan eh, ook onder spanning. He, er zijn mensen op dit moment in Paua, een dorp in het noordwesten... waar de bevolking op dit moment aan het wegtrekken is... omdat ze bang zijn dat er een aanval op een dorp gaat komen. En die vluchten dan in de bossen in? Die vluchten de bossen in. Sommige mensen wonen al sinds maart vorig jaar in het, in het bos. He, we zien daar mensen onder voet zijn. Je kan zien als je die mensen tegenkomt he, dat ze, ze hebben nou ja, kleren aan. Dat bijna geen kleding meer te noemen is. Mensen hebben moeite om eten te vinden. Uh, we zien een hoog aantal ondervoede kindjes. En bijna iedereen in zuid afrika heeft malaria. En iedereen heeft natuurlijk angst en iedereen is bang. Echt serieus bang. In Bos en Koa, waar wij werken... daar is een kamp van 30.000 mensen... met voornamelijk christenen erin. Die mensen wonen 500 meter van hun huis... omdat ze te bang zijn om in hun eigen huis te zitten. In hetzelfde dorp is een ander kamp... met 10.000 moslimmensen... die de afgelopen dagen daar naartoe zijn gegaan... omdat ze zeggen van jongens, wij durven ook niet meer... in onze huizen te blijven wonen. Want ja, hun huizen zijn de fik gestoken... Hun, hun winkeltjes zijn leeggeplunderd. Dus we zien aan beide beide kanten mensen die te bang zijn om in hun eigen huis te wonen... dat gewoon 100 meter verderop ligt. Wordt de neutraliteit van hulpverleners wel gerespecteerd daar? Ja, het is op dat zich kan... geen probleem. Daarom kunnen wij er ook werken. We zijn wel enigszins voorzichtig met wie er heen gaan. Maar zeker als, als je duidelijk een buitenlander bent... dan kan je daar goed werken. Nu bent u vaker in dit soort gebieden geweest, Haiti, Dagvoer. Is dit ergens mee te vergelijken... Het is vergelijkbaar met een Congo. Het is vergelijkbaar met een Darfur. Um, ik denk dat elke situatie een, een verschrikking op zichzelf is. Hè. Deze mensen leven in angst en ze overleven. Um, wat we niet zien, hè, wat je dan in een Haiti hebt... waar heel veel mensen tegelijk dood gegaan zijn, dat zie je niet. Maar Je ziet wel een hele populatie die eigenlijk gewoon totaal de weg kwijt is. En die zeggen van jongens, we wonen hier hutje mutje. We hebben bijna geen drinkwater, maar... Ook al is het heel erg, ik heb geen dak boven mijn hoofd, ik heb moeite met eten krijgen. Maar ik ga niet terug naar mijn eigen huis om mijn eigen winkeltje weer te openen, want dat durf ik niet aan. En er zijn natuurlijk ook onvoldoende medicijnen, neem ik aan. In Centraal-Afrika als een land, hè, we zeggen eigenlijk, het is een crisis om top of een andere crisis. Hè, wij zeggen al jaren van, het gaat niet goed in Kaar. De wereld heeft geen interesse, er wonen daar mensen die geen toegang tot uh, healthcare hebben. Gezondheid en daar, tot geen gezondheidszorg. gezondheidszorg. Ja. En, en daar komen nu bovenop, komen daar deze gevechten nog eens bovenop. Ja, het is al jaren een rommeltje daar dus. Het is al jaren een hele zorgelijke situatie. Het hele gezondheidssysteem in de Centraal Afrikaanse Republiek is eigenlijk niet bestaand. In de hoofdstad zijn er wat uh, services, maar zodra je buiten die hoofdstad komt, is er eigenlijk geen uh, gezondheidszorg. En als je dan naar een, een ziekte als malaria kijkt, daar gaan gewoon elke dag mensen aan dood. De troepen van de Afrikaanse Unie die zijn daar om orde en veiligheid te, te bewaken. Doen ze dat een beetje? Ik denk dat ze een, een impact hebben. bij Bos en Goa waar wij werkten. Waar dus ook gevochten werd vorige week. Daar hebben, hebben, hebben troepen hebben daar op een gegeven moment tussen de twee strijdende partijen gestaan. Dus daar hadden ze op dat moment zeker een impact. U had het al over dat dorpje waar aan de ene kant de moslims samen in een kamp zitten. En aan de andere kant de christenen. Zijn er veel vluchtelingen denkt u? Wij schatten in dat er 400.000 mensen op dit moment op de vlucht zijn. Dat is 10% van de populatie. Uw organisatie Artsen zonder grenzen schreef vorige week een open brief aan de VN. Dat is een noodkreet. Hoe frustrerend is dat om uiteindelijk een brief te moeten schrijven... om ja, iets te bewerkstelligen? Heel frustrerend. En we zouden ook hopen dat dat niet nodig zou zijn. Wij zijn eigenlijk al negen maanden. Maar zeker de laatste drie maanden. Zijn wij constant het dialoog aangegaan. te zeggen. Het gaat niet goed hier. Dit geweld gaat uit controle. Jullie moeten opschalen. Jullie moeten de juiste mensen gaan sturen. Jullie moeten meer mensen gaan sturen. En jullie moeten de wereld gaan vertellen. Dat je geld nodig hebt. Om deze crisis te bezweren. Daar is op de grond. Is daar niet veel uitgekomen. Dus wij zien. In het veld, in de plaatsen waar wij werken, zien wij geen verandering. En omdat dat zo is, hebben we nu gezegd: van nou, dan moeten we het maar wat groter maken. En kennelijk heeft François Hollande zich dat aangetrokken. Die, die stuurde de uh, troepen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja, het gaat voor ons voornamelijk om de Verenigde Naties en andere hulporganisaties, dat die meer services gaan verlenen aan deze populatie. En ook dat uw mensen beschermd worden, op die manier, of niet? Nee, het gaat ons niet zozeer om dat leger. Dat we, wat we wel zien is dat de overheid van de centraal afrikaanse Republiek... dat niet de macht en niet de middelen heeft om deze crisis te besweren... dit geweld te stoppen. Maar tegelijkertijd vragen wij ook heel erg van jongens, de moed. Er moet meer hulp komen. Er moet meer water komen ja. voor die mensen. Er moet meer eten komen voor die mensen. Want de mensen gaan dood en er is geweld. En zouden de Fransen daar iets uh, meer kunnen uitrichten... dan de troepen van de Afrikaanse Unie? Of zijn ze er alleen maar om hun eigen landgenoten te beschermen? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat weet u niet. Wilt u nog terug? Oh, ik zou morgen teruggaan. Het is een fantastisch land. en Daarom is het ook zo jammer dat het, uh, dat het er zo slecht aan toe gaat op het moment. En dat er zo weinig aandacht aan besteed is en nu gelukkig een beetje aan besteed wordt. Ja, dus daar zijn we wel heel erg blij mee. We hopen alleen wel dat het resulteert in meer actie op de grond. Carline Kleijer, coördinator noodhulp van Artsen Zonder Grenzen. Dank voor uw verhaal. Dank je wel. Dit is Radio 1. E. 1 minuut over half 12. Jan van der Putten met het NMS-journaal. Het onderzoek naar de dood van de broertjes Ruben en Julian heeft niets opgeleverd. Hun lichamen werden gevonden op 19 mei. Bijna twee weken eerder had hun vader zelfmoord gepleegd. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft verricht en toxicologisch onderzoek gedaan, maar de doodsoorzaak blijft onbekend. Bij een grote politieactie tegen corruptie in Turkije... zijn de zoons van drie ministers opgepakt, melden Turkse media. Vanochtend vroeg waren er invallen in onder meer Istanbul en Ankara. In totaal werden zeker 22 mensen opgepakt. En die arrestaties zouden te maken hebben... met de aanbestedingen van overheidsopdrachten.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 En de Nederlandse economie groeit volgend jaar met een half procent. Volgens het Centraal Planbureau is de groei vooral te danken... aan de toenemende export en stijgende investeringen. Op de arbeidsmarkt is nog geen groei. Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar oploopt naar 7,5 procent. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde, waar staat het stil? Vertraging nog aan de noordkant van Amsterdam op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaam 2 kilometer. Op de A10 de ring noord richting Den Haag bij de Koentenel ook 2. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij de afwit Berk van de Rode. De 2 kilometer. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knopen de Klaverpolder. de Handweg Dordrecht 4 kilometer. Er zijn twee reisschokken dicht. De laatste is de A27. Breda richting Utrecht. Bij Lexmond 2 kilometer. Dit is de gids fm Met Felix Burders. Zometeen. Wie wint de gouden lookie? Jack Woutersen voor de C1000 of het judo-meisje van Campina? En nu al de Maroon 5. It's a Los Angeles, de Maroon 5. En ze brengen een, een, een hit van ze. Die heet Must Get Out. Wegwezen. Dag. De Gids. De Gouden Loekie 2013, zeg maar, de televisiering voor commercials... die wordt donderdag uitgereikt. Live op Nederland 1, met veel toeters en bellen. Wie maakt de meeste kans op deze felbegeerde publieksprijs? Marketingdeskundige Charles Borreman zit al klaar. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ik was vorige week over een onderzoek... waaruit blijkt dat meer dan de helft van de televisiekijkers... een bloedhekel heeft aan reclame wat is zo'n publieksprijs dan nog waard? Nou, dat, dat onderzoek moet ik even een beetje nuanceren. Uh, ja, het zal wel. Ja, nee, het ging namelijk niet over reclame... in algemene zin aan tv-reclame. Het gaat om een enquête in opdracht van de afro 750 ondervraagden, 35 jaar en ouder. En daar komt uh, uit naar voren dat 55% van de ondervraagden... Uh, een hekel heeft aan reclame op televisie. 11% van de ondervraagden zelfs bereid zou zijn... om maandelijks een bijdrage van 6 euro te betalen... om van de tv-spots af te zijn. En 41% van de ondervraagden bang is dat er straks meer reclame op de buis komt... ter compensatie van de bezuinigingen op de publieke omroep. En toch, en toch Felix, keken vorig jaar bijna 1,4 miljoen mensen... naar de uitreiking van de Gouden Loek ja, dat verwonderde, dat verwonderde mij, want ik heb dat programma gezien... en ik vond het een hoop saai neusrij bij elkaar. In ieder geval wat saaie typisch die nauwelijks in beweging eh, te brengen waren. Dat waren allemaal reclame mensen, veronderstel ik, die tamelijk verwend zijn. En dan ja, is... werd er gepresenteerd en er werd nauwelijks op gereageerd. Nee, ik denk, nee, wat dat gebeurt is daar? Heel lastig. Ik zou dat ook nee. nooit willen presenteren. Nee. Want het is lastig volk, wat dat betreft, wat er in de zaal zit ja. en op het podium staat. Ja. Nou, de Leeuw voor de meest irritante BN'er is uh, al bekend. Dat is de sporter Maarten van der Weijden. Was dat ook jouw keuze geweest? Nou, ik zag net een berichtje via uh, adformatie, de website van het Reclamer Dat de meest irritante tv-commercial uh, is geworden, die van Bonprix. Waarbij oh. twee dames een lunchroom in elkaar trappen om. Voorkomen onduidelijke redenen. En op de tweede plaats Vanish Veni, Oxy Action. Met een hele slecht nagesynchroniseerde commercial. En Maart van der Weijden zag ik even in een andere commercial. Uh, maar ik heb ze niet allemaal gezien. Misschien dat ik al van tevoren ze gezept heb eigenlijk. De Gouden is dan maar. Zorgt een spot die gekozen is door het publiek voor betere verkopen... dan commercials die in de ogen van vakmensen de beste zijn? Eeh, dat is een lastige. Dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, de, de, de, de Gouden lookie winnaars worden vooral door het publiek leuk gevo uh, gevonden... Of mensen die producten of diensten dan ook echt gaan kopen, dat hangt ook weer af van veel andere factoren. Waar ze product verkrijgbaar, wat kosten, we het allemaal op. Overigens blijkt uit dat onderzoek van de afro dat slechts 2% van de televisiekijkers zegt. soms op nieuwe koopideeën te worden gebracht door reclamespotjes. Nou, het lijkt me wat gechargeerd, maar goed, dat komt uit het onderzoek naar voren. Maar of ze nou meer producten gaan kopen op basis van. Het, het, uh, of het uh, dit product een gouden look heeft gewonnen of een, of een vakprijs, zoals ja. de uh, ADCN-lamp. Ik weet dat niet. Er zijn 36 spots genomineerd, drie per maand. En daaruit moeten donderdag dan vijf finalisten komen. Ja. Heb jij zelf al een favoriet? Ja, ik vond uh, de commercial van uh, Campina, een uh, judo-meisje. Heel erg leuk. Geweldig zinnetje op het laatst, waarbij die moeder vraagt: Meisje traint namelijk keihard en gewonnen. En dan denk je dat het meisje zegt... nee, dat heb ik niet. Nee, zegt bijna. Daar zit iets heel positiefs in. Prachtig commercial. Het zal je niet verbazen dat ik ook de commercial van Oli... heel erg leuk vind. Die gaat de Blijdorp als nieuwe hoogsponsor... van de club Feyenoord. Ja, daar heb Met je ook mee, geloof ik. <laughs> ja, maar vooral <laughs> natuurlijk ook weer... de hele goede muziek, You Never Walk En ik vind ook deze commercial heel erg leuk. Volg die zekel! Nu bij C1000. zegelsparen sparen voor het gratis boodschappenpakket van ruim... 43 euro! En waarom vind je dat zo leuk? Nou, ik vind dit uh, met name een hele leuke serie. Kijk, het is opmerkelijk dat uh, van de 36 genomineerden. die nu te vinden zijn op de website van de Ster. er vijf zijn van C1000. Uh, dat vind ik heel knap. En dat uh, heb ik niet gekozen. Want de mensen hebben, die, uh, hebben daarvoor gekozen. Dus ik vind het heel knap dat je uh, erin slaagt om uh, vijf keer genomineerd te worden. Dat is absoluut record. Misschien ligt het wel aan Jack Woudersen natuurlijk. Hè? Misschien wel, misschien wel. Die C1000-spotjes lijken, vind ik erg veel op de winnaar van vorig jaar... en die is dit jaar opnieuw genomineerd, zag ik. Wie had dat gedacht? Van een paradijs in de tropen... naar een tropisch zwemparadijs. <laughs> ja, dat is ja, die man, hè? Ja, Patrick Stoof is dat, in, de, in zijn rol als Hans van den Berg... de miljonair die aan haar is geraakt... Uh, Vorig jaar inderdaad winnaar uh, van de Gouden Loekie met de tv-commercial Lekker Lang Bellen. En je ziet dat deze Hans van den Berg. Ja, die, wordt, uh, die is herkenbaar. Een heel herkenbare figuur, reclamefiguur voor tv-kijkers. Een echte reclame-personality, vergelijkbaar eigenlijk met de filiaalleider van Albert Heijn, Harry Piekema. We hebben een beetje gepraat over je eigen voorkeur. Wat denk je dat het publiek gaat kiezen? Ja, dat, dat weten we niet. Maar er zitten natuurlijk wel een aantal hele leuke bij. Misschien wel het afscheid van Marti Martine Bijl bij Hak. Uh, het hondje van uh, Jack Russell van, uh, van Volkswagen. Overha uh, überhaupt zijn er wel weer een hoop dieren te zien in de commercial. Coca-Cola met ijsberen. Citroën met hondjes. Uh, bij Joki een kat. Friesland, Het kan niet anders. Natuurlijk ook weer een koe, Friesland Campina bedoel ik. Uh, dus uh, ja, nee, er, zijn, er is volop keuze. Uh, ik denk dat deze ook een goede kanshebber is. Mama. Papa. Mama. zeg jij dan? Gamma. Ah, oh, mooi hè. Ja. Gamma. Ja, <laughs> ik, ja. vond hem, ik vind hem ook leuk. Ja, hij is heel erg leuk. Hij doet een ja. beetje denken aan een aflevering uit de tv-serie Family Ties met Michael J. Fox. In die aflevering kijken zijn ouders terug op zijn babytijd en de ouders denken altijd dat hij mama zei, maar het was natuurlijk al een Amerikaans knaapje. Hij zei money. Nou, we weten het donderdagavond in die televisie-uitzending. Ja. Eens kijken of ze dan klappen. Ik denk niet dat we de enige zijn die gaat kijken. Want er komen uh, de verwachting is toch weer dat het heel veel uh, kijkers gaat trekken. En, maar nogmaals wat ik al zei. Het is uh, altijd lastig om voor dit uh, verwende publiek een uh, en ander aan elkaar te praten. Want uh, het is net als bij het voetbalgala. Er wordt nog zo uitbundig geklapt voor elkaar. Nee. Nee. Jacob Bormans over de uitreiking van de Gouden Loekies donderdag... om half negen op Nederland 1 te zien. Gaat de volgende week zo. Tot volgende week. De Uruguay haalde vorige week het wereldnieuws... met de legalisering van marihuana. En vandaag staat het land weer in de aandacht. De president is namelijk van plan... meer dan dertig kinderen te adopteren. Hij wil ze de kunst van de landbouw bijbrengen. Wie is die José Mujica? de president van Uruguay. Henk van Arkel is directeur van de Social Trade Organization... werkt in Uruguay nauw samen met de overheid... en is aan de telefoon. Meneer van Arkel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een man? Ja, uh, even aanhakend op de reclame... daar komen steeds meer, laten we zeggen, gewone mensen in... zoals dus die man bij de Albert Heijn en zo. Nou, het is gewoon je opa. Ja? Het is dus gewoon een hele aardige oudere man... waar je goed een borrel mee kan drinken. En heeft hij een ideologie? Staat hij ergens voor? Ja, hij staat absoluut voor... Uh, het beter, betere toekomst voor de Urkwaai en voor de bevolking. Maar is niet heel erg dogmatisch-ideologisch. Dat vind ik persoonlijk het leuk aan hem en aan zijn partij. Heeft hij een politiek verleden? Hij heeft een, een, verleden, een zeer politiek verleden. Hij is begonnen als Stadskirilja in de tijden van de dictatuur. Uh, hij is, heeft ook uh, jarenlang gevangen gezeten toen uh, daarna kon hij uiteraard zijn baan niet meer terugkrijgen op de universiteit. Want dat was toen een soort beroepsverbod. Hij is toen bloemenkweker geworden. En dat vond hij eigenlijk best een enorm fijne... Fijn beroep, alleen ja, toen er een beroep op hem werd gedaan om dan toch president te worden, heeft hij zich laten overhalen. Maar ik denk dat hij heel blij is als hij weer gewoon de volgende ronde het stokje kan overgeven. Okay. Heeft hij al stevige uitspraken gedaan ja, tijdens ja, zijn hij presidentschap? Is, hij, hij is altijd goed. Ik bedoel, <laughs> ja, nee, het, het is natuurlijk... Je doet dat niet als president, maar hij heeft bijvoorbeeld uh, de president van het buurland Argentinië, Christina uh, Kirchner, heeft hij bijvoorbeeld uitermate gechauffeerd en, uh, door ja, over dat mens te praten en uh, weet ik niet wat. Maar uh, hij is gewoon wel heel erg recht door zee en uh, gaat voor waar hij uh, voor staat. Ja. Heeft u hem ooit ontmoet? Ja, jawel. ja. ja. En? Ja, hij voldoet inderdaad volledig aan, uh, aan, aan dat beeld wat ik schets. Wij, wij werken met hen samen, met uh, de president, uh, het kabinet van de president en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan ander geld om de, de misdaad terug te dringen, dus uh, digitaal geld. En dat dat is ook de achtergrond van de maatregelen tegen de criminaliteit. Want ze hebben echt zoiets van de, de, de, de vrijwetmaking van de drugs. Want ze hebben echt zoiets van: we gaan die criminaliteit gewoon stoppen. En we gaan gewoon de structuren erachter, waardoor eigenlijk de wetgeving het indirect bevordert of, of mogelijk maakt, die gaan we overal uh, stoppen. Dus we gaan ze niet meer uh, aan makkelijk geld helpen... door ze de, de drugs te laten domineren. We gaan het geld digitaal maken... zodat het uh, niet makkelijk meer overvalbaar is... en waar mogelijk ook uh, traceerbaar... als het uh, om crimineel geld gaat. Dus we zijn echt gewoon, uh, uh, ja, gewoon stap voor stap daarmee bezig... omdat gewoon de criminaliteit te hoog is opgelopen. En een mooie land, ideële gedachte is dat eigenlijk, hè? Sorry? Een mooie ideële gedachte, zeg ik, maar... Nee, hij is ook werelds euh, armste president naar het schijnt, klopt dat? Nou ja, kijk, euh, ja, want ze dragen af euh, alles boven drie keer het minimuminkomen, dragen ze af aan salaris. Dat doen alle voormalige stads ministers En euh, ja, hij rijdt dus gewoon in de oude Volkswagen-kever. En als een president bij hem thuis op bezoek komt, schenkt hij zelf de thee in. Want ja, zo werkt dat gewoon <laughs> bij hem. En Mogica wil nu uh, meer dan 30 kinderen adopteren om ze de landbouw bij te brengen. Wat is dat voor iets geks? Nou, dat klinkt inderdaad heel raar. Maar je moet je dat even zien tegen de achtergrond van de situatie in Uruguay... waarbij het platteland heel sterk ontvolkt raakt. Dus iedereen gaat naar de stad. Montevideo, daar woont eigenlijk uh, eerder driekwart van de bevolking... En uh, daarmee worden een hele hoop economische potenties van uh, Uruguay niet langer benut. Ja. Want uh, er is gewoon grond genoeg. Er is dus grond voor, uh, nou, voor koeien traditioneel. Maar ook grond voor, uh, goede grond voor soja en, en, uh, en voedingsgewassen. Uh, er is enorm veel mogelijkheid voor uh, bomen en celluloizen. Wat toch ook de benzine van de toekomst wordt. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden. Alleen heb je wel mensen nodig die... Uh, die grond uh, gaan bewerken. En, en nu en gaat hij dus put... een voorbeeld stellen met die, met die meer dan 30 kinderen. Uh, heeft hij zelf kinderen? Uh, ja, uh, hij, nou, dus, hij heeft, uh, laat zeggen, iedereen noemt hem zijn zoon. Het is niet zijn fysieke zoon, maar uh, dat wordt wel beschouwd als zijn zoon. Ja, ja. Dat is een, die heeft hij ook opgevoed en dergelijke. Ja, geadopteerd kind. Is die populair? Nou, toen die verkozen werd, toen was het zo dat zeg maar, 48 van de procent van de mensen die konden hem wel direct vermoorden, zeg maar. maar. goed, hij werd dus dan toch met de meerderheid verkozen. Uh, tegenwoordig is die aanzienlijk populairder omdat ja, hij is heel consequent en uh, toch niet zo'n enorme engert als, uh, uh, als vroeger leek. Nee. Dus hij is, uh, ja, hij is best populair. Henk van Arkel, directeur van de Social Trade Organisation over Uruguay... en zijn president José Mujica. Hartelijk dank. Graag gedaan. de Zo'n 66.000 mensen, waaronder steeds meer gezinnen met kinderen... wonen in de crisisopvang. En het aantal gezinnen met kinderen is de afgelopen jaren gegroeid... en de federatie opvang maakt zich hier grote zorgen over. Want kinderen horen niet thuis in de crisisopvang... Waar moeten ze dan naartoe? Waar moeten ze heen? Daarover praat ik met Jan Laurier, hij is voorzitter van de federatie opvang. Hij zit hier. Goedemorgen, meneer Laurier. Goedemorgen. U maakt zich vooral zorgen over het groeiend aantal kinderen in die crisisopvang. Hoeveel zijn er dan op dit moment? Uh, als je kijkt naar uh, het aantal kinderen en jongeren onder de 23 jaar... is 20 procent van de mensen die in de opvang zitten... zijn, uh, like zijn jonger dan 23 als je gaat kijken uh, onder de 18 jaar... dan zijn dat er, uh, ongeveer 6.000, iets minder. Maar in die orde van de grootte. En die groei neemt toe? Uh, wat, wij, uh, wat wij zien is dat like, het aantal kinderen op dit ogenblik... lijkt iets te stabi stabiliseren. We zien een toename van het aantal uh, uh, ja, jongeren in, uh, in de opvang. Maar dan moet u wel bij bedenken... op een gegeven moment is de opvang vol. Nee? Dan, kunnen er niet meer, uh, dan kunnen er niet meer bij. En dat is natuurlijk uh, een, een, een probleem. Je heeft u al wachtluisterd. Nou, laat ik zeggen, op sommige plekken worden, moeten mensen geweigerd worden. Want het is vol. En dat betekent dan dat op een andere plek iets gevonden moet worden. Dus dan ga je echt shoppen. Soms moeten, Hoewel het ook gezinnen uit elkaar gehaald uh, worden. Gaat ik zeg, de vader of de moeder naar de nachtopvang en de kinderen naar bijvoorbeeld de van de jeugdzorg. En waardoor komen gezinnen in, zo in de problemen dat ze terechtkomen in de opvang? Uh, dat kunnen, kunnen verschillende, uh, verschillende redenen zijn. We weten in ieder geval dat bijvoorbeeld in, van 2011 tot 2012... het aantal uitzettingen met circa 10% uh, gegroeid is. Dat betekent dus dat de mensen financieel in de problemen zijn uh, uh, gekomen. Soms is het ook... een combinatie van dingen, van dingen, financiële problemen, psychische problemen... bijvoorbeeld relationele problemen, waarbij de partner met kinderen... het huis uh, uh, verlaat. Dus al dat soort factoren spelen een uh, rol. Onze indruk is wel dat het vaak om gezinnen gaat... waar meerdere problemen tegelijkertijd spelen. En u zegt het dus niet goed voor kinderen om in de opvang te, te zitten. Waarom niet? En uh, nou, in de eerste plaats is de opvang daar niet op ingericht. We kennen allemaal het klassieke beeld. Dat is intussen wel uh, veranderd. Maar feitelijk is de opvang niet, uh, niet, niet ingericht. Het, men komt daar vaak een combinatie van allerlei problemen, uh, problemen tegen. Lijkt me ook niet verstandig. Noem eens uh. wat? Nou kijk, uh, men zit daar in gemeenschappelijke ruimtes... met mensen die bijvoorbeeld een, een psychisch uh, uh, probleem heeft. Uh, men, als, als men bijvoorbeeld in, de, in de, de, dagbesteding, uh, de dagbesteding roept. Maar het belangrijkste argument is natuurlijk... dat een kind, om goed op te groeien... gewoon een veilige, stabiele huissituatie uh, ja. uh, nodig uh, heeft. Ja, en de opvang. Wij doen wat we kunnen, maar het blijft wel de opvang. En dan komen ze in aanraking met mensen die verslaafd zijn bijvoorbeeld. Aan, aan drank of drugs. Dat kan, dat kan, ja. Mensen met psychische problemen, zoals u net al zei. Nou, is die crisisopvang is vaak tijdelijke opvang, toch? Ja. Is althans de bedoeling. Hoe lang zit iemand daar? Hoe lang zit gezinnen gezin daar gemiddeld? Uh, dat, uh, dat verschilt. Wij proberen de gezinnen er zo snel mogelijk uh, uit te krijgen. Dat begrijpt u ook als het, uh, over wat ik net met kinderen uh, zei. Maar soms is de, de, de, de, de, de woningmarkt uh, bijzonder gespannen. En voordat je dan een woning hebt gevonden, uh, dat kan dus uh, enige tijd uh, duren. Maar het kan verschillen. Dus op sommige plekken kan het gelukkig korter. En op sommige plekken moet je toch meerdere weken en uh, soms maanden gaan, uh, gaan. U denken. bent verdurende overleg met gemeentes, met, met woningcoöperaties? Uh, Hoe werkt het? Uh, onze lidinstellingen proberen dat met woningcoöperaties en gemeentes uh, en gemeentes uh, samen uh, te doen. Wij moeten wel. Constateer, althans, het blijkt uit onderzoek van het Trimbrotse Instituut... dat het aantal gemeentes wat inderdaad probeert... om dat soort arrangementen te, uh, te, te maken... waardoor mensen snel wat aan het teruglopen is. En dat is gewoon ongetwijfeld ook met problemen bij gemeentes te maken. Hebben. Omdat ze te weinig huizen hebben in de aanbieding? Omdat de, ja, omdat de woningmarkt uh, ontzettend uh, gespannen is uh, op sommige plekken. En er dus te weinig goedkope huurwoningen zijn. Maar ja, er staan huizen leeg, want die mensen zijn uit huis gezet. In veel gevallen, dus daar kunnen ze toch weer terug dan? Maar bij een de spannende woningmarkt zie je vaak dat die lege huizen snel, uh, snel opgevuld uh, zijn. Want er zijn bijvoorbeeld in, in het westen van het land lange wegtijden voor, uh, voor een woning. De crisis is voorlopig nog niet voorbij. Wat, wat moet er gebeuren om de situatie van gezinnen in nood te verbeteren, denkt u? Nou ja... Het eerste zei ik altijd: het is van belang dat er voldoende goedkope woningen zijn waar mensen het. Ja, maar die worden niet eens gebouwd natuurlijk. terecht kunnen. Nee, maar toch blijf ik wel roepen dat het van belang is dat die, ja. dat die er uh, komen. Dat is één. Twee, kijk heel goed naar instellingen die bijvoorbeeld uh, schuldhulpverlening doen. Zorg dat daar geen wachtlijsten zijn. Zorg dat je er vroeg bij bent. Dus Want die schuldhulpverlening is echt noodzakelijk. Die is echt noodzakelijk. Ja. Dat komt heel veel voor dat mensen diep in de schulden zitten? Het komt uh, vaak voor dat mensen diep in de schulden zitten. Uh, uh, zitten. En ja, daardoor gaan en, relaties ook eronder lijden? Dat, ja, dat, dat, dat kan. Laat ja. Ik zeggen, daar nemen ja. spanningen uh, door toe. En een laatste punt dat ik toch echt wil noemen... is kijk goed naar je, uh, wat je doet met de sociale zekerheid. Wordt, gisteren is er gediscussieerd over vier weken wachttijd... voordat je de bijstand kunt hebben. Dat is laat ik zeggen, voor de groep waar wij het over hebben niet verstandig... Per 1 juli worden de toeslagen niet meer bijvoorbeeld naar de woningbouwcorporaties op ge, uh, overgemaakt. Maar stuurt mensen het direct naar de betrokkenen. Ja, en als je rekening dan diep rood staat, waar het betekent is dat je huisvesting in gevaar komt. Dus dat plan van de staatssecretaris Kleins, maar dat vindt u helemaal niks? Nou, het lijkt er wel een beetje op als, uh, vanaf of voor mensen het water stijgt. En intussen gaan we de dijken verlagen. En dat lijkt me niet verstandig. Maar ik neem toch aan dat uw organisatie lobbyt in Den Haag, of niet? Daar doen we natuurlijk uit als het best voor, ja. Hoe vaak bent u daar? Uh, dat verschilt, uh, dat verschil tot, hangt er vanaf of er thema's uh, zijn. Maar uh, ik ben wel heel veel in Den Haag. Ja. Ik wou zeggen, u weet dat de weg, u bent senator ja. geweest. Dus uh, u, kan, uh, u gaan alle deuren open. Uh, nou, niet alle deuren, dat lijkt me overdreven. Maar natuurlijk spreken wij daar met mensen... en proberen we inderdaad duidelijk te maken. Overigens niet alleen in Den Haag, wij proberen dat ook in de pers te doen bij deze waar verdankt. Ja, Maar zit u, zit u zelf dichtbij bij die opvang... of zit u uh, zeg maar, als chef van de koepel... ergens bovenin en, en maakt u het niet echt persoonlijk mee? Uh, ik ben chef van de koepel... maar waar ik wel mijn best voor doe... is uh, veel werkbezoeken af te leggen... om echt te zien waar het ook om, uh, om gaat... en niet alleen om een kantoor in Amersfoort te zitten. En dan ziet u... de, de, de treurigheid ziet u voor u? Dan zie, je, uh, uh, dan zie je twee dingen. Dat is hoe de instellingen hun best doen... om laat ik zeggen, de opvang echt fatsoenlijk en goed te, te maken. Maar je ziet ook... De triestheid van de mensen die het overkomt. Ja, en die, mensen, die medewerkers kunnen dat nog aan? Gezien het feit dat er zo'n enorme toeloop is, kennelijk? Uh, mijn medewerkers, onze medewerkers kunnen dat, uh, dat prima aan. Het gaat ook natuurlijk om professionele instellingen. Zeggen. We, uh, zeggen. we doen ons best. En we proberen ook steeds meer methoden en methodieken te vinden om mensen weer op weg te helpen en weer een regulier, geregeld leven in een. Te laten. Hoe komt u aan het geld eigenlijk? Wij worden langs verschillende lijnen uh, ontvangen. Wij onze middelen, sowieso de wet op de maatschappelijke ondersteuning. Daarvan krijgen centrumgemeentes uh, middelen om de opvang uh, te doen. Maar aangezien er ook nog wel eens sprake is van uh, psychische of andere problemen, worden de instellingen voor een gedeelte ook uit de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten gefinancierd. Jan Laurier, hij is voorzitter van de Federatie Opvang. Hij luidt eigenlijk de noodklok. Zo maak ik het ja. toch wel samenvatten. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Hello. Graag gedaan. Wat is er nog op televisie vanavond? Nou, wie worden de sportman en de sportvrouw van het jaar? Robben of Kamer? Kromo Jojo of Wust. Dat zien we vanavond in het Sportgala 2013... om half negen op Nederland 1. En ziet u wel eens voor de grap letterlijk een Engelse tekst na? Wild ding, je maakt mijn hart zingen. Daar is nu een programma van gemaakt. Gloria neemt het letterlijk. Sanne van Boom die wereldhits nazingt met een te letterlijk vertaalde tekst. Gloria of Gloria neemt het letterlijk om vijf voor negen op Humor TV 24. Dat zit waarschijnlijk ook ergens op uw toestel. Tenminste als u het juiste uitgebreide abonnement hebt. Humor TV 24. En bent u al in het Rijksmuseum geweest? Nee... Geen nood, in close-up kunt u zien hoe een aantal topstukken... uiteindelijk een nieuwe plek kreeg daar in dat verbouwde prachtige Rijksmuseum. Zo moest bijvoorbeeld de Nachtwacht versleept worden... naar de grote Eregalerij. Close-up is te zien om 11 uur op Nederland 2. De gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma heeft gehoord of beluisterd... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender, lunch. Dat begint om kwart over twaalf en het duurt tot twee uur. En het wordt uh, gepresenteerd door Jurgen van den Berg. En ik ben er morgen weer. Tot dan.